De journalisten, het is net als een geloof Ze horen wat ze willen en verder zijn ze doof De journalisten, je weet niet wat je leest Wanneer je zelf toevallig ter plekke bent geweest de brand die ze verslaan, meneer. Als ze het land ingaan, meneer, steken ze zelf eerst aan, meneer, dat noemen ze. Een baan meneer, ze hebben geen ethiek meneer, geen grijntje zelfkritiek meneer. Verdienen aan paniek en andermans tragiek, verdienen aan paniek en andermans tragiek. De jour. Zo arrogant als God, wie niet eerbiedig is, die maken ze kapot. De journalisten, pas op voor wat je zegt. Ze schrijven wat ze willen en zetten nooit iets recht. Ze loeren dag en nacht, je vrouw. Ze maken je verdacht, je vrouw. Ze zwelgen in hun macht, je vrouw. Gevreest, gehaat, veracht, je vrouw. Moreel van elastiek, je vrouw. Horen in hun klin. Wanen zichzelf uniek, of minstens artistiek. Wanen zichzelf uniek, of minstens artistiek. De journalisten hebben nog nooit gebeten naar vriendjes van de baas, wiens hondenbrood ze vreten. De journalisten, wanneer de baas zegt af Kruipen ze naar hun mand en staken hun geblaf Ze hebben geen fatsoen, meneer, bij alles wat ze doen, meneer Draait het gewoon om poen, meneer, promotie en pensioen, meneer Misleiders van het publiek meneer, ze maken je doodziek meneer. Geef mij maar popmuziek, of als het moet klassiek. Geef mij maar popmuziek, of als het moet klassiek.